Oludamola was betrapt op het gebruik van ditzelfde middel. Het weer, de mist lost langzaam op en uiteindelijk breekt overal de zon goed door. In het noorden zijn er ook wel wat wolkenvelden en het wordt vanmiddag een graad of 14. Dit was het NOS.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 natuurlijk met de, um, zanger Marsha, de nieuwe, de nieuwe zanger. En ik moet zeggen, het is wel beter geworden hoor. De nieuwe single heet Natural High. Met tweede uur, of derde uur, het laatste uur alweer. Hebben we onder andere interview met Cherk. Die heeft een interview met de trainer van Bloemenau. Hij is blij, drie gewonnen Het laatste uur hebben we ook met Luc Krom. Die doet nog even een aantal activiteiten. En nog veel en veel meer. You're a star. You're the sand.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 Just because I can, whatever comes our way, I oh, will see it through, and you know that's what all love can do. I am in this crazy life, and through these crazy... You give de New Radicals. Aan de telefoon, Jaap Koper. Hij is nog steeds bij de Formido finale races op circuit Sandvoort. Goedemiddag, Jaap. Ja, uh, goedag. Uh, nou, we zijn op dit moment bezig met uh, de GT4, de hoofdrace. Uh, die wedstrijd die inmiddels uh, aangevoerd wordt uh, door Jeroen Bleekerwalm. Maar uh, het. Uh, de pitstraat is geopend en dat betekent dat er zo direct uh, ja, mensen mogen wisselen van, uh, van rijden. Want uh, je rijdt namelijk niet in je rijdt uh, met uh, nog iemand erbij. Dat uh, zeggende zeg ik nu uh, bij de pitbox van de Cosmo Porsches uh, sta ik binnen. En ik zie dus nu dat uh, Mark Koster is binnengekomen om het stuur over te geven aan Bert Sanders. Dat is uh, één uh, kant uh, van het verhaal. Maar er is uh, natuurlijk nog wel het een en ander gebeurd, bijvoorbeeld in de uh, uh, swift Race, die eerste swift Race. Uh, was er was sprake van dat uh, Niels Langeveld uh, teruggezet uh, zou worden. Uh, hoe dat uh, precies zit uh, weet ik nog uh, niet uh, helemaal. Maar het uh, zou uh, geen consequenties uh, hebben als uh, de uitslag van de tweede race blijft zoals die is. Want de tweede race die heeft uh, plaatsgevonden uh, voor... Deze Dutch GT4-race. En uh, Langeveld heeft uh, die wedstrijd uh, gewonnen. Waarmee hij waarschijnlijk ook het uh, kampioenschap ook naar binnen heeft uh, weten te hengelen. Dus dat uh, is het uh, verhaal van uh, de Zwift Cup. Uh, die uh, lange veld komt uh, uit voor het team van Dylan Koster, dus een Sandwurst race team. Dus het zal wel erg uh, prettig uh, vertoeven zijn uh, nu bij het uh, team van Dylan Koster. Kijken we nog even naar uh, de, deze wedstrijd, hoe het uh, is uh, met het kampioenschap. Uh, Christian Frankhout en Ferdinand Kool waren de achtervolgers ten opzichte van uh, Phil Bastiaans en uh, Matthijs Hargema. Uh, Bastiaans is uh, de leider in het uh, kampioenschap voor uh, Frankenhout en daarachter zit dan Duncan Huisman. Nou, uh, op dit moment uh, rijdt Bastiaans op de tweede plaats, Huisman op nummer drie. En Frankenhout op nummer vier. Uh, als uh, het zo blijft zoals het is, dan uh, wordt uh, Bastiaans nu kampioen. Maar uh, dan moet het uh, nog wel uh, eventjes uh, deze wedstrijd zo uitgereden uh, worden. En er kan natuurlijk nog van alles uh, gebeuren. Er uh, zijn uh, van deze 50 minuten nu precies uh, de helft uh, om. Dus de wedstrijd uh, gaat uh, voorlopig nog even voort. En uh, op dit moment uh, zijn uh, er een aantal mensen aan het wisselen. Waarom? Uh, dus uh, even goed kijken. Huisman is uh, nu uh, onder andere binnen. En ook Quint Engel is uh, binnen. En die gaat uh, straks het uh, stuur overgeven aan melroy uh, Hemskerk. Nou, dit is een beetje de situatie zoals die uh, nu is. Oké okay, Jaap, dankjewel. Samfort uh, werpt zijn vruchten af. Ik ja. zie net twee meiden voorbij lopen, waggelend over de straat. Denk ik. Uh, nou, het veel uh, op, hè? die hadden al een pilsje op volgens ja, mij. maar nou, ik denk niet één. Een... hoorde je met sunshine. Zaterdag 23 oktober is er een uh, ja, halloween grizzelfeest Dus hou je wel een beetje van een beetje spanning. Dus uh, dat is in het Theater De Krocht. Dat is uh, Grote Krocht 41. De toeren kost 10 euro en de avond is 8 uur. Nou, wil je daar bij zijn kamperstelling? Een heel leuk feest. Voorverkoop bij de Bruna aan de grote Kroeg in Zandvoort of direct aan de deur. Als je nog even extra informatie wil, dan kan je even kijken op www.volkersproducties.nl. Nog een keertje www.volkersproducties.nl. Tell her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 And I feel that love is dead I'm loving angels And stay And through it Oh She offers me protection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 I'm ja Natuurlijk Robbie Williams. Hij, is uit, hij, is, uh, hij heeft een nieuw album met, met al zijn greatest hits en natuurlijk staat deze er ook op. En daarvoor je Bruno Mars met Just The Way You Are. De nummer 1 in Amerika en de kans is groot dat hij in Nederland nu ook op nummer 1 komt. Aan de lijn hebben wij Luc Krom en hij gaat meedoen met stoelendans in FAME. Sorry, wacht even. Gaat het? Gaat het lukken? Het is wel heel erg... Uh... Ja, dit is echt heel erg. Het is, is FAME. Het is binnen, ze hebben een aantal stoelen neergezet. Voor een stoelenwoord, alleen zijn er meer stoelen dan, uh, dan deelnemers. <lacht> dus uh, ze staan op de stoelen, ze staan ernaast, ze staan overal. <lacht> Het is echt uh, gigantisch hier. Het is heel leuk. Maar uh, ja, dus uh, Ja. Oh, ik moet ook weer even... <lacht> ik moet meedoen. Naar... Je moet even meedoen, vind ik ook. Sorry? Ik vind dat je even moet meedoen. Ik doe mee, maar dan hoor ik jullie helemaal niet meer horen. Maakt niet uit, wij horen jou wel. <laughs> Probeer een beetje verslag te doen terwijl je, terwijl je de stoelendans aan het doen bent. Ik hoor op de achtergrond waarschijnlijk ook de muziek, heel hard. Ja. Oké, okay, daar gaat ie. Dit hoor het horen of niet? Ja, ik, we kunnen het horen. Het is echt uh, gigantische... <laughs> ja, gigantische vijf hier, dus inmiddels zijn er twee, drie groepen. Waaronder onze groep van Café 4 is uh, versmeld, versmolten met de andere groep. We zijn nu met 40 man tegelijk hier in, in feest. En het is uh, echt, uh, ja, het is zo uh, dat het dak gaat er bijna af. Je, je, je merkt dat het een uh, beetje de, de alcohol erin gaat zitten. En dan in een uitgelaten stemming. Iedereen leeft zich uit, niet alleen naar zich Het is gewoon okay. geen, geen wanklank, helemaal niks. Gewoon, okay. Puur gezellig. Nou te gek. Um, ik geloof het allemaal wel. Het is een hele gezellige boel. En uh, ja, nog veel plezier hè. Dat ga zeker Oké, okay, veel plezier en uh, nou veel succes heen. ook nog hè met je bier. Oké. <laughs> Oké, okay. okay, hoi. Hoi. Bruce Springsteen, The Boss. You are at Badlands. We'll in the Op één radio. Je blijft op de hoogte. Je blijft op de hoogte. Chumba Wamba en Tabtumbing hier bij Zondag in Kennenland. Uh, Ter Tjerk de Blauw hebben we aan de telefoon en die heeft een uh, interview met de trainer van Bloemendaal. Bloemendaal is natuurlijk blij, de trainer is blij, want ze hebben begonnen met 3-2 van RKAV. Dat is natuurlijk uh, helemaal waar natuurlijk, vanmiddag, die wedstrijd tussen uh, RKAV en uh, Bloemendaal. En natuurlijk, het was een... Uh... Tim, kom even hier zitten. Het was een hele mooie start natuurlijk voor Bloemendaal in uh, binnen 12 seconden al 1-0 uh, voorsprong. Daarna natuurlijk werd het 2-0 door Tim Jones via een penalty, omdat uh, Terrence uh, onderuit gehaald werd. Ja, en het werd 3-0 ook door een penalty door, uh, door Tim Jones, omdat uh, ja, iemand wederom uh, onderuit gehaald werd. We hebben twee mensen bij ons zitten vandaag, dat is uh, Rob Beschel, de trainer van Bloemenau, en Tim Weren, Ja, dat kunnen we dadelijk wel de, wedstrijd, uh, de man van de wedstrijd uh, zeggen. Eerst even Rob Beschel, Rob Beschel, de nieuwe trainer dit jaar bij de BBC Bloemenau. Voor de velen geen onbekende, omdat uh, Rob Michel hier jaren gevoetbald heeft. Daarna dus vijf jaar actief geweest is als trainer. Heeft toen na vijf jaren heeft hij, uh, heeft hij gezegd, nou jongens, ik vind het mooi geweest. Is de andere clubs geweest, maar nu na drie jaren is hij weer terug op Bloemendaal. Ja, en het was uh, totaal natuurlijk verrassing voor Rob Michel. Rob kent natuurlijk de club, maar ja, de spelersmateriaal, daar zit potentie in, denk ik. Nou ja, Tjerk, Er zit absoluut potentie in, in uh, en het leuk het leuke is natuurlijk dat het een piepjonge groep is. En uh, ja, dat gaat met zijn ups en zijn downs. En we zijn natuurlijk een, een ander spelletje, een ander spelpatroontje aan het spelen. Daar moeten ze even aan wennen. En uh, dat zie je steeds meer inkomen. Je kan ook zeggen, zoals ik zelf al zeg, de slag Tim, de man van de wedstrijd. Ja, maar ja, kijk, hij staat ook op die positie. Omdat hij uh, ja, verschrikkelijk veel loopvermogen heeft. En buiten dat uh, kan hij voetballend ook wel. Uh, het een en ander. Nou, daar zijn we enorm met mee aan de gang aan het gaan... om hem uh, een stapje hoger te brengen... qua, qua spelniveau. Ja, dat gaat met de week beter. Tim, zoals je zelf al ziet... Ja, de trainer zegt zelf al... je hebt ontzettend veel arbeid verricht vandaag. Je pakte elke bal, elk duel was scherp. Wat is, het ten opzichte, wat is het verschil ten opzichte van vorig jaar met deze ploeg? Nou, we zijn steeds meer een team aan het worden. Uh, niet alleen uh, binnen het voetbal... maar ook buiten het voetbal. Waardoor je gewoon... Uh... Ja, mentaal sterker bent. En uh, niet alleen voetballend uh, een ploeg uh, uh, wegzet. Maar ook gewoon uh, fysiek gaan we er uh, goed in. En dat, dan uh, resulteert het gewoon in een, in een overwinning. Ik ben het helemaal eens. Want als je gewoon ziet dat normaal we daar altijd moeite. Met keiharde tackles op, op de spelers. Maar als je vandaag, ach, niet alleen jij, maar heel veel andere teamgenoten van je. Gingen dan voorop in de strijd en ging voor. En gingen het voortdurend bodychecken. Ja, nou, het is goed dat het hele team dat ga, gaat doen. En uh, nou ja, door, door met elkaar, uh, ook buiten het voetbal, om uh, wat dingen te gaan doen... Um, ...denk ik dat dat uh, bij een wedstrijd uh, in positieve zin invloed heeft. Komt het ook dat je elkaar gewoon naar een hoger niveau stuurt ...en eigenlijk uh, meeneemt in die wedstrijd? Alleen het laatste kwartier was even zwakker, hè? Ja, maar kijk, als je als je, je maatje voorop ziet gaan in de strijd, dan kan jij niet achterblijven. En zo, als iedereen dat doet, dan ben je alle elf, uh, ga je voorop in de strijd. Uh, de laatste kwartier, ja, was ook jammer dat, er natuurlijk, uh, dat wij met tien man kwamen te staan, waardoor je, waardoor je het nog zwaarder krijgt qua loopvermogen onder andere. En ja, toen uh, gingen we ietsje achteruit lopen, maar ja, gelukkig uh, uiteindelijk toen we gewonnen. Ja, uh, Rob, als je ziet gewoon, uh, ja, je werd herenmeester in deze wedstrijd eigenlijk. De eerste helft was uh, Sikrijeur, was noem we al. De tweede helft, de eerste helft uh, van de tweede helft ook. Maar het laatste kwartier, toen gingen de kopjes naar beneden. Nou ja, kopjes naar beneden, Tjerk. Ik weet het niet, maar het was een, een zomerse dag. Het speltype wat we spelen, dat vergt heel veel uh, loopvermogen. En wat uh, Tim Beren net ook terecht zegt, ja, uh, Ozan kreeg heel ongelukkig zijn tweede gele kaart. Dat uh, vond ik eigenlijk wat onterecht, maar ja, dat telt niet. En uh, nou, Tim Jan werd uh, gewisseld, want ja, die komt terug van een uh, behoorlijke blessure. Dus die was ook nog niet optimaal. En dan zie je, dan mis je gelijk even het rustpuntje wat je nodig hebt. Maar ja, ik denk ook dat, uh, dat Robert Leunen en uh, Gijs en is achterin uh, gewoon heersten. En niet vergeten Bas van Velsen, die gewoon in deze wedstrijd twee cruciale reddingen heeft. Waardoor je gewoon uh, in, de, in, uh, in de race blijft. Want als je ziet, RKV is toch een hele goede voetballende proef. Ja, ja, het is uh, voetballers. Ze spelen vanaf minuut 1: uh, gaan ze 1 tegen 1. De laatste man die schuift door. Maar ja, daarentegen geven ze zo enorm veel ruimte weg achter hun verdediging. En uh, dat zag je al, na 12 seconden lag je er al in. En uh, ja, als we het goed uitspelen, we zijn scherper, we zijn fitter. Ja, dan moet, het gewoon, uh, moet je er 5, 6 uh, minimaal maken. Nou ja, en daar. Uh, ja, moet, moeten we naartoe gaan werken. Want we zijn nog niet uh, waar we zijn moeten. Maar ja, de competitie is dit jaar uh, heel erg lang. 26 wedstrijden, waardoor je periodisering qua opbouw van de trainingen daar ook op aanpast. Uh, en de ploeg zal uh, gedurende het seizoen uh, steeds fitter uh, en scherper gaan worden. Dankjewel jongens. Ja, dat was het vandaag natuurlijk. Uh, Bloemenaal tegen de RKV. Uh, 3 maar... tegen 2. En volgende week speelt Bloemenaal wederom thuis. En dan tegen VVZ. Het is dezelfde tijd om twee uur, natuurlijk bij u op uw Radio Stil in de eigenlijk de frontman van de Killers, maar hij is nu solo gegaan. En dit is dan zijn eerste single. Crossfire heet die Brandon Flowers. We gaan even naar de uitslagen van uh, ja, de hockey, uh, hockey hoofdklasse van de heren. Ja, de oranje-zwart tegen H.D.M. is 4-1 voor oranje-zwart. En er werd dan nog uh, S.C.H.C. tegen Tilburg. Dus 3-1 voor S.C.H.C. Den Bosch tegen Amsterdam. 1-4. Pinoquet Bloemendaal wint Bloemendaal met 3-7. Dan hebben we nog HGC tegen Laren, is 3-2. En Rotterdam tegen Lampong, is 1-1. En dat betekent dat Oranje-Zwart bovenaan staat met 16 punten. Bloemendaal tweede met 15. Pinoquet komt daarna met 12. Uh, Amsterdam staat gelijk, ook met 12. En dat, ja, is, uh, dat is de toestand van de hoofdklasse van de heren. Ja. Goede winst is voor Bloemendaal, die 7-3 wint. Um, ik heb nog een berichtje over het anbo voor Anker hier in Zandvoort. Het koor bestaat namelijk dit jaar 40 jaar alweer... en dat gaan wij vieren met een jubileumconcert ingebouw De Krocht. Het concert zal plaatsvinden op zondag 31 oktober aanstaande. Aanvang van het concert zal zijn om half drie. De zaal gaat open om uh, twee uur... en de toegangsprijs zal 6 euro zijn per persoon. Kaarten zijn verkrijgbaar op de volgende telefoonnummers. Let goed op... Uh, u kunt mevrouw Paap bellen, dat is uh, 035715168. 5715168. Dat dus nog één keer. Mevrouw Paap, 5715168. Of u kunt bellen naar meneer W. De Vries, dat is 5713949. Nog eenmaal. Meneer W. De Vries, 5713949. Blijven doen de drie J's en geloven in het leven. Einde van het programma, zondag in Kennemerland. We, uh, ja, we zijn zo goed als klaar eigenlijk. Ik hoop ja. dat u uh, ja, heeft genoten, veel informatie heeft gekregen en dat u er wat mee kunt. Ik wil uh, een aantal mensen bedanken natuurlijk. In ieder geval Aldo, dank nou, uh, je wel voor het meepresenteren. Lena, dank je wel ook. En natuurlijk de, de verslaggever Cherk de Blauw. Hij was bij uh, Bloemendaal, RKA. RKAV. Jaap Koper, hij was uh, bij de, uh, uh, de finale van de races. Luc Kom, hij was uh, ja, hier in het dorp bezig met Rondje Dorp. En natuurlijk uh, Joop van Es. Die had uh, uh, wat verteld het begin van de uitzending over Zandvoort. Ja. Uh, nou, mijn naam is Rudy. En uh, tot snel weer. Hè? Ja. En een fijn weekend en uh, succes volgende week. En volgende week zijn we natuurlijk weer helemaal terug met Zondag in die... Kennemerland real it uh, don't go bad it just it just gets better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 Mark Visser met het de mensen die in het proces tegen Geert Wilders een schadevergoeding eisen... moeten volgens het OM niet ontvankelijk worden verklaard. Het is niet vast te stellen of ze direct schade hebben geleden... door uitspraken van de PVV-leider, zei de officier van Justitie... voor de rechtbank in Amsterdam waar het proces tegen Wilders verder gaat. Het OM wilde eigenlijk helemaal geen proces tegen Wilders beginnen... maar het gerechtshof besloot dat de politicus toch vervolgd moest worden... Officieren van Justitie hebben eerder al laten doorschemeren dat ze de rechtbank zullen vragen wilders vrij te spreken. Het OM is vandaag bezig met het requisitoor en de eis wordt vrijdag bekend. In Dordrecht is in de nacht van zaterdag op zondag een moskee beschoten. Kogel werd even na middernacht afgevuurd en raakte een buitendeur. Er waren een paar mensen in de moskee die kwamen met de schrik vrij. De politie in Dordrecht heeft de schutter nog niet gevonden en is op zoek naar getuigen. In het zuidoosten van Oekraïne zijn bij een botsing tussen een bus en een goederenlocomotief zeker 37 mensen omgekomen. 12 mensen zijn gewond geraakt en zijn er slecht aan toe. Volgens de Oekraïnse politie gebeurde het ongeluk op een spoorwegovergang. Waarschijnlijk heeft de buschauffeur de rode knippenlichten genegeerd. In Afghanistan is door een explosie in een NAVO-helikopter een dode gevallen. Zeker zeven mensen raakten gewond. De helikopter was net geland op een kleine basis vlakbij de grens met Pakistan. De oorzaak van de ontploffing en de nationaliteit van de 26 inzittenden zijn nog niet bekend. Afgelopen tijd heeft de NAVO het aantal aanvallen op Taliban-strijders in het grensgebied met Pakistan flink opgevoerd. Het weer op veel plaatsen zon, alleen in het noorden blijft het meest bewolkt, door 13 tot 15 graden. Morgen is het overwegend.